Jeroen van Kamp met het NLW-journaal. Coalitiepartijen BBB, NSC en VVD zijn zeer verbaasd over het verzet van asielminister Faber... tegen lintjes voor vijf oud-medewerkers van het COA. Ze weigert haar handtekening te zetten onder de voordrachten voor een koninklijke onderscheiding... omdat het werk van de COA-medewerkers haak staat op haar beleid nsc leider Omtzigt noemt Vauwens besluit bizar. BWB-leider Van der Plas zegt te hopen dat het een enampeelgrap is. En VVD-leider Jesselgus schrijft op X... laten we alsjeblieft volwassen met elkaar omgaan in dit land... en vrijwilligers danken voor hun inzet. Een vermoedelijke Russische spionagedrone is in Italië over een EU-onderzoekscentrum gevlogen. Dat zou de afgelopen maand vijf keer zijn gebeurd. In het onderzoekscentrum, aan de oever van het Lago Maggiore, wordt onder meer onderzoek gedaan naar de veiligheid van drones. Ook het Italiaanse defensieconcern Leonardo heeft meerdere fabrieken in de omgeving. Volgens het Italiaanse persbureau ANSA stelt het Openbaar Ministerie in Milaan morgen formeel een onderzoek in naar spionage. Lorena Wiebes heeft Gent-Wevelgem voor vrouwen gewonnen. Het is de honderdste zege op het hoogste niveau voor de 26-jarige renster. Bij de mannen won de Matt Pedersen. Mats Pedersen. Tweede werd Tim Melier en Jonathan Milan derde. Door de afwezigheid van de Grote Drie, Van de Poel, Pocacar en Van Aert lag de strijd open voor andere kanshebbers. Stonden vier wedstrijden in de Eredivisie op programma vandaag. Ajax won met 2-0 van PSV. Daarmee zetten de Amsterdammers een grote stap richting het landskampioenschap. Het verschil tussen Ajax en PSV is opgelopen tot negen punten. Feyenoord blijft door een 3-2-overwinning op Ahead Eagles... in de race voor de tweede plaats in de Eredivisie. FC Utrecht versloeg Heerenveen met 2-0. En Heracles won in eigen huis met 2-1 van FC Twente. Het weer. De avond begint helder, maar in de loop van de nacht neemt de bewolking toe. Het blijft wel droog. Ook morgen is het droog. Dan breekt ook de zon vaak door. Het wordt maximaal 15 graden. Dit was het NOS Journaal. ZFM. Verkeersupdate. Dit is Helene de Geest van de ANWB. Er zijn op dit moment geen bijzonderheden. Tot zover de ANWB Verkeersinformatie. Zin in Zandvoort. Zandvoort. Is zin in ZFM. ZFM.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 Welkom bij In Gesprek met. Ik ben Ben Oveugen, uw gast hier voor vanavond. Twee uur lang zelfs. Dit radiostation ZFM Zandvoort bestaat dit jaar. 2025, 35 jaar. Mooie gelegenheid om met een van de programmaleiders, Ron Mensah, hij zit tegenover mij in mijn studiootje... te praten over zijn tijd bij ZFM. Toen noemden we het dan nog, nog ZFM. Uh, maar ook natuurlijk over zijn uh, werkzame leven... waar hij nog steeds actief is bij het uh, beveiligingsbedrijf... wereldwijd, Securitas, wat uh, in 2024, 90 jaar alweer bestaat, waarvan 23 jaar in Nederland. Goed, Ron. Nou, welkom in mijn programma in gesprek met... ehm... Uh, um O, nou, wat vond je voor een inleiding? Ja, hartstikke mooi. <laughs> ja, ik zit echt even, even om me heen te kijken, Benno. En even wennen weer aan... Uh, want het is heel lang geleden dat ik uh, voor het laatst achter een microfoon gezeten heb. Ja. En in een studio. En het is uh, hartstikke gaaf om weer eens te doen eigenlijk. Het okay. begint bijna weer te jeuken. Ja, oké, okay, nou. goed. Nou, ja, ja, en dan uh, hebben we nog twee uur te gaan. Dat is, dat is wel heel leuk. Uh, ja. Nou, kijken waar we over twee uur weer uitkomen. Ja, ik ben benieuwd. Zeg Ron, um, traditiegetrouw, moet ik vragen aan je. Waar stond je wieg? Oeh, nou, die staat echt letterlijk in het huis naast waar ik nu woon. Oh ja? Ja, in, in, in Vogelenzang, op de Vogelenzangseweg. En, uh, ik ben geboren op nummer 192, ook echt uh, thuis. En ik woon nu op 100, uh, 194. En mijn vader die woont nog steeds op 192. Trouwens. Oh, wat ja, gaaf. Ja, ja, dus ik woon naast, uh, ik heb heel lang naast mijn ouders gewoond. Ja. Mijn moeder is overleden, maar mijn vader die woont er nog steeds. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. En uh, wat voor gezin kom je? Ja, ik zou eigenlijk denk ik, het best kunnen omschrijven als een arbeidersgezin. Mijn vader die is altijd uh, landarbeider geweest, uh, zeg maar. Die, uh, dus uh, ja trekken rijden, ploegen. Oh ja. Uh, ja, dus, dus echt, uh, Later is die uh, uh, zeg maar bij een, een distributiebedrijf gaan werken in, uh, in groenten. Uh, dus, dus dat. En mijn moeder die, uh, ja, die, die zorgde allereerst voor het huishouden en die had daarnaast ook nog huizen. Uh, Meestal in Bennebroek, uh, in ieder geval in de omgeving waar ze dan ook het huishouden deed. Ja, ja, ja. Dus eigenlijk uh, ja, hardwerkende, uh, eenvoudige mensen. En jullie gezin, waar bestond het uit? Vader, moeder, Ron. En... Ja, en ik had nog een zus. Okay. Of had, heb nog een zus, gelukkig. Had. Ja. Dat klinkt niet best. Uh, Mario ja en die is die is wat jonger dan dat ik ben die is uit 1974 en ik ben van 1967 ja ja ja en de jullie mensen die is toch wel uh, ja, genieten zekere bekendheid hè, in, in, de, in de regio er zijn ja ja de, zijn jullie ergens een tak, uh, uh, tak van of of uh, tot je weet nou, nee, niet, uh, nee, ik weet wel dat er inderdaad uh, in, in de regio aardig wat mensen zijn, zeg maar. Dus het was kennelijk een uh, vruchtbare familie. <laughs> ja. Ja, ja, maar uh, nee, ik weet niet of er ergens tak van zijn. Dat, dat, uh, nee, nee, nee. Ja, ja. Dus, uh, ja, ja, ja. Je, hebt, je hebt ook de Verdergaal, Warmerdam, weet je wel. Van, van dat die, van die familienamen die, die heel veel voorkomen, zeg maar, in, in de bollenstreek. Ja, ja, ja. En mensen komt er wat minder vaak voor, maar de, jij komt het regelmatig tegen. Mm, ja, precies. En. Um... Nou ja, en toen ging ik een keer naar school natuurlijk. Ja, ja, ja. ja, ja. In Vogelenzang? Uiteraard, ja, ja, ja. Mijn wereld was vroeger was een beetje vogelzang. Ja ja ja, ja, ja, ja. Het dat dorp Vogelenzang. Dat, dat is later wel anders geworden. Ja. Ja, maar nee, ik ging naar de Graaf Florenschool. Dat was de openbare school. We hadden twee scholen in Vogelzang. Toen kon dat nog. Ja. Een katholieke school en een openbare school. Ik ben overigens wel katholiek opgevoed. Maar uh, mijn ouders die vonden uiteraard het niveau uh, zeg maar van, uh, van de opleiden uh, van de school zeg maar, ook heel belangrijk. En uh, die kwamen toch op de openbare school uit. Ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja dus... Dus ja, het uh, uh, ja, is een hele leuke tijd gehad. Ik moet zeggen dat ik uh, mijn schooltijd altijd wel eens heel prettig ervaren heb. Ja. Nu is de Vogelsangse Weg bekend. We het voor, uh, voor de uitzending even over, over de veel ongelukken ja. die voor jouw deur gebeuren. Ja, letterlijk, helaas. Maar hoe was dat in jouw jeugdtijd? Er uh, uh, was natuurlijk volop verkeer, maar, ja. maar uh, veel minder ja. druk. Ja, veel minder druk, maar wel veel meer ongelukken. Nee, ik schilder, oh ja, dus, ja Je ik, meen heb, niet. ik heb één keer op een, op een dag meegemaakt, dat is niet overdreven. Toen was het heel glad uh, uh, en toen uh, zijn er een keer uh, 17 auto's uh, zeg maar voor ongeluk, uh, dus een aantal naar beneden, want ik, ik woon uh, op een soort van ja, een, een, een terp eigenlijk ja, zeg ja, maar, ja. en dus het land. Voor ons huis, dat ligt wat dieper. Dus dat nou, het rief... wat dieper. Het is, ja, wat... het is zeker twee meter, toch? Nou, ik denk wel vier of vijf meter. Vier eigenlijk. of vijf? Ja, ja, ja. Kan je ja. Na, het is gewoon een afgrond. Ja, ja. Dus, dus ja. toen zijn er inderdaad een stuk of vijf, zes auto's die ook naar beneden gaan. Die anderen die, die gingen in de slip en die, die, kwamen dan, die gingen in ieder geval niet naar beneden. Maar het is ook een beetje bochtig, hè? Het is een, een beetje een flauwe bocht. En uh, wat enorm geholpen heeft eigenlijk daar is... Uh, uh, de, de, zo, zo, de, er zat een heel laag stoeprandje zat erin. Dus als een auto zich zeg met maar, de stoeprand raakte... dan vloepte die er heel makkelijk overheen. En voor je het weet lag je daar beneden. Ja. En nu hebben ze die stoeprand wat verhoogd. En wat tot effect heeft dat die auto's terugkaatsen. Zeg maar. ja, ja. Dat gaat ook niet altijd goed. Maar dat gaan ze <laughs> in ieder geval niet naar beneden. Het ja. ligt eraan wat voor snelheid ze hebben waarschijnlijk. Ja, ja, ja, ja. ja, precies. ja je mag er officieel uh, 60 volgens mij. Ja. En, uh, maar ja, weet je, je weet hoe het gaat. Uh, het, het is, het, de, de weg daagt enigszins uit, zeg maar... Om euh, wat meer gas te geven. Maar dan kom je opeens bij dat stuk waar inderdaad die flauwe bocht erin zit. En dan gaat het nog wel eens mis. Ik bedoel, ja. Ja, afgelopen week nog. Maar... Ja, ja, ja, ja, ja, <laughs> ja, de, ja, de vogelenzang is weggehaald. Regelmatig nog de krant. Ja. Dat, dus, ja. Uh, ja. dus daar hoeven we. Uh, dat, dat gaat gewoon door. Um, dus nou, gezellige jeugd in het uh, dorpje vogelzang. Uh, um, hoe. Uh, naar je lagere school. wat ben je toe gaan doen? Um, toen heb ik heel kort op de Bronsteen-MAVO gezeten in Heemstede. Oh ja. Uh, ik kreeg het advies van, van school mee... van nou, die jongen die, die, die kan beter MAVO gaan doen. Dat, dat klinkt een beetje lullig nu... maar mijn ouders dachten er heel anders over. Maar het bleek ook dat we na een paar maanden... dat... Uh, ja, ik deed eigenlijk echt, echt geen moer. Maar ik haalde wel echt hele goede cijfers. Je wilde niet deugen? Nee, ik nee, nee, ik was echt heel braaf. Ik, oh. ik, nee, zeker wel, zeker wel. Um, um, ik, ik ben daar denk ik... Um, in mijn hele schoolcarrière, misschien één of twee keer uitgestuurd. Hmm. Over, dat is, volgens mij is dat vrij weinig. Dus zin, <laughs> nee, en ik, dus, maar um, ja, dat, dat ging best goed. En toen zeiden ze, van, joh, weet je, misschien is het verstandiger dat je gewoon HAVO uh, of atheneum gaat doen of in ieder geval ga naar de brugklas van, van uh, en toen ben ik naar het ECL gegaan. En, uh, dat, was dat, geheel... dat staat ook alweer voor. Uh... Eerste Christelijk Lyceum. Oh ja, Eerste ja, Christelijk Lyceum. Toch nog weer een beetje dat, uh, dat christelijk. In, in, in Haarlem. In ja. Haarlem, aan de Leidse Vaart. Ja, ja, ja. Of de Zuider-Emma-kade om ja, te beginnen. Ja, ja, precies, ja, ja, ja. Ja. En um, dat was heel zwaar, omdat ik natuurlijk een, eigenlijk een beetje een achterstand had opgelopen... Uh, dus heb ik met, met, uh, met heel veel bijles zeg maar, het eerste jaar gehaald. En vervolgens uh, nou ja, uh, heb ik daar mijn, mijn, mijn diploma gehaald. Ja. Oké. Okay, okay, okay. ja. Nou, toen lag de wereld voor je open natuurlijk. Dan kan je echt alle kanten uit. Ja, ja maar ik, ik, was, ik kwam er eigenlijk wel achter toen. Want ik, ik ging toen naar de HTS. Uh, ik, ik heb eerst uh, uh, elektro geprobeerd. Elektronica eigenlijk. Uh, dat is best wel abstract. En ik, ik ben niet zo'n student. Weet je. Ja. Ik ben eigenlijk, wat dat gaat lijken, lijken, lijken mijn kinderen een beetje op mij. Of ik op mijn kinderen. Um, nou, zal ik op jou en je Dat was denk je ik inderdaad. wel, ja. heel ja, inderdaad. Ja. Nee, en, en um, uh, ja, ik, ik, ik ben niet zo'n student. En, en uh, je moet echt best toch wel even flink uh, studeren. Uh, wil je gewoon HTS goed kunnen doen. Dus ik ben, ik ben toen geswitcht naar HTS werkdagbouw Daar heb ik mijn Prope duits diploma toen wel voorgehaald. Maar ik vond het echt, ik vond, ik vond er geen reet aan. Hmm. <laughs> Om even plat te zeggen. En toen ben ik, uh, toen ben ik gaan werken. Ja. ja, ja en, en toen, ja, weet je, echt uh, bij de hoogovens. Uh, nu Tata-stil dan natuurlijk. Ja. Yeah. Bij, bij allerlei uh, industriële bedrijven eigenlijk wel zwaar werk. Gewoon, uh, weet je, dan werd je naar boven gestuurd met je, met je gereedschap gereedschapkoffertje. Uh, okay. oh. en, uh, en een 100 meter kabel en, uh, en een paar lampen. En dan zei je, joh, boven die fabriek dan moet je lampen maken. En, so. uh, succes, regel het maar. Weet je. Ja, ja, ja, ja, ja. En uh, nou, ja, dat deed ik dan. Ik was ook altijd. Uh, beetje te snel klaar, naar de zin. En dan zei ik, nou goed, het is geregeld. Ja, maar je stond er drie dagen voor. Ik zei, maar uh, had ik binnen een dag gefixt, weet je. Ja, ja, ja. <laughs> ja. Je, wel, je was dus wel een handige Harry. Uh. Nou, dat heb ik echt geleerd. Want ik, ik was verre van handig. Eigenlijk toen pas van school af kwam. Ja. Uh, ik heb echt al stuntelen met van alles en nog wat. Maar op een gegeven moment, uh, ja... Ik, ik heb wel inzicht in ieder geval. Mm. En de handigheid is later gekomen. Ja. Ja, ja, ja, ja. Ja. En, en thuis knutsel je nog steeds alles aan elkaar. Ja, ja, ik moet zeggen dat ik thuis wel heel veel doe. Ja, ja, ja. Ook, ook qua de dingen, als ik kijk naar het huis, heel veel zelf gedaan eigenlijk. Mm. En ook in de achtertuin heel veel dingen zelf gebouwd en gedaan. En ja, nee, ik vind het ook leuk om te doen. Het, het geeft mij ook ontspanning eigenlijk. Ja, ja. Dus zo moet je er ook naar kijken. Want als je de, denkt van ja, er is weer een klus, dit of een klus dat, ja, ja, ja. dan ga je er tegenop zien. Ja. En dan blijft het liggen. En dan blijft het liggen. Vrouw boos. Ja, hou oh, man. Nee, nee, dat valt goed mee. Dus, nee, maar dus, dus ik vind het ook... Maar ik moet het er wel even, even toe zetten. Weet je? Even, ja, even, ja, even ja. Dat, dat je het ook voor je gevoel denkt. van Ja, oké, okay, er is dus eigenlijk wel weer even een leuk lusje om te doen. Ja. En uh, ja, weet je wat? Niks leuk is als het klaar is. En je kijkt ernaar en je denkt... Nou, hier ziet het er toch wel goed uit. Ja ja ja. ja, ja, ja, ja, ja, precies. We gaan even naar muziek. En dan is, uh, praten we natuurlijk uh, verder met uh, Ron over zijn... Uh, Arbeidse verleden, ja, want daar zijn we gebleven. We gaan luisteren naar Deuter. Als muziek in oren klinken, misschien. Maar wel heel herkenbaar. Um, want, uh, ja, Deuter. En die is een artiest die ik al jarenlang heb gevolgd. Iets van 30, 35 jaar of zo. En zijn muziek uh, veel gebruikt in de programma's. En uh, in die tijd uh, had ik natuurlijk uh, op, bij ZFM. Uh, te, uh, Programma Tap Zeppie. Ja. En dat werd wel eens. Uh, bij gebrek aan andere uh, programma's. werd het wat vaker uitgezonden dan gepland. <lacht> <hè>? <lacht> ik geloof wel vijf dagen in de week of zo. Uh, af en toe. Uh. Hey, ik heb het wel eens voorbij horen komen. Ja, ja, ja, ja. Kom, ja, ja. kom ik in ieder geval helemaal tot rust. Benno, oh, ja. Ja, ja, ja. Goed, Ron. Um, nou, je, hebt je, um, je bent gaan werken. Daar zijn we gebleven uh, met Tata Steel, en uh, de uh, oude welbekende hoogovens. Uh, um, hoe, hoe ben je dan eigenlijk uh, verder gekomen in, je, in het werkzame leven? Ja, ik, nou, ik werkte eigenlijk altijd vast via één uitzendbureau. En dat zat in Beverwijk. En dat, tenminste, die hadden meerdere vestigingen later hoor. Dat heette Technicum. Okay. Dat was een technisch uitzendbureau. En uh, ik, ik, ik, ik, ik werkte dan onder andere voor, voor zeg maar, hoge zeg maar ook voor stooiketels. Uh, allerlei uh, zeg maar, technische bedrijven die wat meer in de zware industrie zeg maar, uh, uh, ja, uh, operationeel waren. En, um, maar wat, wat, omdat ik zeg maar via Technicum, via het uitzendbureau werk... had ik van: ah, weet je, dat is eigenlijk best wel leuk, dat, dat, dat uitzendwerk. Um, uh, of werken op een uitzendbureau, zo moet ik het eigenlijk zeggen. Ja. Was een beetje een naïeve gedachte overigens van mij hoor, want ik had echt geen flauw idee wat erbij kon kijken. Want je bent op dat moment eigenlijk natuurlijk met werk voor mensen bezig en ook ja. met hun salaris <laughs> indirect. Um, en toen uh, heb ik daar gesolliciteerd. Uh, die, die dat ben ik niet aangenomen toen. Maar toen had ik wel zoiets... Ja, maar het lijkt me wel heel leuk. En toen ben ik, heb ik bij Mempao gesolliciteerd. Uh, in Hoofddorp. Uh, volgens mij was dat 1994. En uh, daar ben ik aangenomen. Omdat ze daar iemand zochten om... Uh, zeg maar de, uh, Dat was vooral administratief en secretarieel toen nog. Maar omdat Schiphol natuurlijk in de buurt zat. En er zat ook best ja. wel veel logistieke bedrijven in. Oh ja. zochten ze eigenlijk een, een, een man... Heel erg uh, stereotyp nu, maar ze zochten een man die dan zeg maar, het technische en het industriële gedeelte zeg maar, uh, een beetje op ging zetten en voor oh, okay. zijn rekening ging nemen. Of in oh. ieder geval ging bedienen op dat moment. Ja. En toen ben ik aangenomen daar. Ja, ja, ja, ja. Ja, ja. En uit uh, tevredenheid heb je daar gewerkt? Nou, het eerste half jaar uh, moet ik je zeggen dat we dat dat ze, dat ze ook echt dachten van god, wat hebben we nou aangenomen? <laughs> uh, die gast die, uh, die, die, ja, die, die, die, die, die ziet het niet helemaal. Uh, uh, maar na een half jaar heb ik toch het licht gezien uh, zeg maar. ja. en, en toen ging het eigenlijk als een speer maar weet je wel een beetje fatsoenlijk ingewerkt. Dat... ja absoluut, ja, dat... nee nee zeker wel zeker okay. wel, nee hoor dat uh, mijn toenmalige uh, office manager Inus de Ridder, volgens mij nu heel uh, actief overigens in de lokale politiek Um, um, die, nee en, en het team ook dat, dat, die, die, die hebben me degelijk goed ingewerkt um, en, en uh, ja ik, ik moest even mijn draai vinden Benno en ik ja. moet ook altijd even mijn manieren vinden en, en uh, ik moet zeggen dat ik uh, het is dan ook echt goed gelukt om vooral die, die logistieke tak zeg maar goed van de grond te, te okay. krijgen Kijk. Uh, en waar het op een gegeven moment echt verder weg ook de meeste omzet werd, werd gegenereerd mm. en ik had voor mezelf gewoon eigenlijk een, een trucje verzonnen door, door gewoon goed uh, te focussen weet je op, op wat nodig is in je klanten goed te kennen, door ook echt een, een, een enorme, ja, een serieuze hoge omzetten te scoren. Weet je, je krijgt als, als, als, dat heette daar service representative, of intercedenten, eh, maar dat was een Amerikaans bedrijf, service representative, en dan kreeg je gewoon een, een bepaalde target mee. Je moest dus bijvoorbeeld, er uh, was toen destijds, ja, het was het acht ton zeg maar omzetten op jaarbasis uh, zodat je dan rendabel was ja. Ja, ik deed al 2,5 miljoen oké okay. ja, om, gewoon om, om, om, uh, uh, ja, door de manier hoe ik, hoe ik werkte en, en, en ook gebruik maakte, dat, dat klinkt niet maar zo bedoel ik het niet, van, van mijn collega's uh, hun netwerken, zeg maar. Hmm. En, en dat, dat werkt eigenlijk heel goed. ja ja ja, ja. ja, ja. En zat toen eigenlijk het, al, het radiowerk uh, er al aan te komen? Ja, zeker, zeker. Uh, ja, ik, ik, ik weet het van jongs af aan. En, en wat dat is, weet ik niet. Weet je. Ik vond muziek heel erg leuk. Hmm. En, en daar begint het allemaal mee, weet je wel. Dus je, je, je gaat... Uh, uh, we gingen ik ging samen met de twee neven van me, die, die, die woonden in Bennenbroek, nou, vrij dichtbij. En dan gingen we samen een soort van drive-in show bouwen zeg maar, in de schuur. En, en muziek draaien. En, en op een gegeven moment hadden we zoiets van: oh, een piratenzender is ook wel gaaf. Ja, <laughs> dus, nou ja, fijn, dat het, het is kwaad tot erger natuurlijk. Ja, ja, ja, ja. Maar daar is wel een beetje, weet je, eigenlijk uit de liefde voor muziek uh, is, is een beetje dat ontstaan om ook mensen te entertainen, zeg maar, daar dan mee. En uh, ja, dus, dus dat is, uh, dat, daar is eigenlijk een beetje het geboren. En, en uh, ja, zoals veel dingen die ik doe, uh, een beetje uit de hand gelopen ook. <laughs> zoals? <laughs> nou ja, weet je, ik, ik in, in, in, ja, begin met, met, met, met een beetje, zeg maar. Een, een, een drive-in-show, maar dat stelde allemaal niet zoveel voor. Maar op een gegeven moment is dat wel een serieus licht- en geluidsverhuurbedrijf uitgekomen, Oké. Okay. jaren mee, mee de boer opgegaan zijn. Um, en heel veel gedraaid. Ik, ik, ik draaide op een gegeven moment drie, vier keer per week. Zo. Weet je, en, oh. de, naast werk. Ja, ja, ja, ja, ja. Best zwaar, zeg maar. Ja. En toen ook nog radio werkte. Ik ben um, nou ja, inderdaad wat piratenwerk gedaan, maar op een gegeven ogenblik via een, een vriend van me bij De Branding. Radio, de branding. Ja. Neemsteeds insteden, inderdaad. Ja, ja, ja. Zat toen nog onder in de uh, volgens mij heette dat de Olijfdag. Dat was een en een ja, daar, ja, daar was ja. in de kelder was daar een, een studio. Okay. En dat was mijn eerste uh, aanraking met, met radio maken. Maar ook echt serieus, toch nog wel een aantal mensen naar luisteren. Dus ja. Ja, ja, ja, ja. En dat was ik heel spannend en hartstikke leuk, weet je. En uh, ja, zo is het eigenlijk een beetje, een beetje, een beetje ja, geboren. Ja, dan heb je ook zelf programma's gemaakt. Zeker, zeker. Ja, wat ik al zei, het loopt altijd een beetje uit de hand. Dus op een gegeven moment. Uh, ik heb de altijd met. Er met, met, uh, was iets van een, een middagprogramma, volgens mij woensdagmiddag. Ik weet echt niet meer hoe het heet eigenlijk, maar. Uh, de service line volgens mij, oh, maar en, was het niet een beetje lastig in combinatie met je werk? Nou, toen zat ik, misschien dat ik nog wel op school zat toen zelfs nee, oh. nee, toen was ik wel al aan het werk. Nee, toen zat ik nog op school. Ja, dat was al, al daarvoor eigenlijk. Ja, ja. En, oh, dus je bent heel jong eigenlijk bij de radio begonnen. Ik denk dat ik dat ik, uh, ja, echt de eerste de piraten dingetjes en met de drive-in show was ik een jaar of mm. twaalf. Dat, dat was ik inderdaad best nog, ja, wel redelijk jong. En, uh, Ja, nou ja, inderdaad, wel jong begonnen. Inderdaad. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Ja, maar dat, ja, dat, ik weet ook niet waar het vandaan komt, maar dat zit er gewoon in. Dat vind je gewoon leuk. Ja, ja. Het ja. is dus is gewoon eigenlijk best lastig uit te leggen. Maar ja. het is zeggen, het is begonnen met ja, gewoon liefde voor muziek. Ja. En toen ben je van Radio de Branding in Heemstede in Zandvoort terechtgekomen. Ja, eigenlijk deed ik al stiekem uh, wat... want het waren eigenlijk toch wel een beetje concurrerende radiostations. Ja, zeker. Ja. Ik kan me zelfs nog herinneren dat ik... Um, um, samen met onder andere Simon Paagman... die toen uh, ja. voorzitter was van de branding... maar ook uh, overigens directeur Stichting Promotie Zandvoort... Oh. eigenlijk nog geprobeerd hebben om... Um, um, ik zie mezelf nog zitten in de raadzaal... om um, um, um, um eigenlijk te zorgen dat de, de licentie, de zendlicentie... Oh, niet ja. naar Zandvoort zou gaan... Maar naar Heemsteden, zodat we, mm. zodat we zeg maar, een soort van streekradio-achtig iets zouden ja, krijgen. Ja, ja, ja. Maar ja, goed, Ik heb dus ook nooit begrepen waarom radio een lokale omroep in Heemsteden de Branding heet. Uh, heten. Dat is uh, voor zo'n rare naam. Wat, uh, kijk, dat is een lokale omroep in Zandvoort de Branding zou heten, logisch. Maar in Eemshaven, kom op joh, doe even normaal. Nee, uh, maar dat heeft te maken met de de, de branding is van origine echt een ziekenomroep geweest. Oh, En dat, was dat zat, zo... en dat zat me, uh, uh, in het dijkerenshuis. Ja, nou, waar het precies zat weet ik niet, want toen zat ik er nog niet bij. Maar het is, het is echt een een ziekenomroep uh, geweest en, en uh, daarna is het dan zeg maar een lokale omroep geworden en ik, ze hebben die naam toen denk ik meegenomen ja, ja, ja. Uh, en waarom dat dan de branding heet weet ik nog steeds niet over ja. of, uh, misschien nog steeds onzin maar, ja. nee dus, dus in die zin uh, ja. Dus, uh, maar, ja dat is natuurlijk raar gelopen en ik heb best wel lang bij de branding uh, uh, programma's gemaakt, ik ben later ook verantwoordelijk geworden voor de avondprogrammering uh, daar hadden we een, een, een, een programma dat aan het begin van de avond uh, was het eerst uh, twee uurtjes non-stop muziek, dan hadden we een programma dat heette Klaar voor Onder water. Dat was dan wat meer alternatievere muziek. Okay. En dan uh, tussen 10 en 12 had je uh, uh, primetime. Hmm. En, en dat was uh, dance. Ja, ja, ja, ja, okay. ja dat, is, dat is nog steeds iets waar, wat ik heel erg leuk vind. Maar op een gegeven moment is dat een beetje... Dan de, de, de, de, de merkte je al een beetje dat er wat weerstand was zeg maar, bij de toenmalige programmaleiding en, uh, en het bestuur. Hmm. En op een gegeven moment is, dat, uh, ja, uh, is, daar, is daar een streep doorgezet en is het vrij abrupt uh, gestopt. Zeg maar. ja, ja, ja, Dat was wel jammer En toen, daarvoor, toen maakte ik al zeg maar, ook uh, een, een, een, wel eens programma's bij CFM, hmm. uh, stiekem. Um, en toen ben ik uh, naar. Nou, in, helemaal... in de Watertoren. In de Watertoren. Ja, ja, ja, ja, ja, ja. Een schitterende locatie. Ja, Toen ja, ja, ja, ja. ik een blindpaard geen schade. Nou, hadden. inderdaad. <laughs> Ze kon heel veel hernieuw maken. Ja, ja, ja, ja, ja. Maar wel een hele gave locatie. Ja, ja, ja. Nou, en da daar hebben wij elkaar. Eigenlijk leren kennen. Ja. Daaronder in die jij, jij hebt ja. mij. Toen was jij al programmalijnen. Is dat iets ambitieus in jou? Van, of was, werd je ervoor gevraagd? Uh, Ik ben ervoor gevraagd. Maar dat is wat ik bedoel, als ik ergens aan begin loop, dat dat altijd uit de hand op de een of andere manier. Ja. Uit de hand lopen, niet in een negatieve zin. Maar ik heb altijd wel dan de, de drang om dingen um, ja, uh, misschien beter te maken of te veranderen. Of, of, uh, je ziet mogelijkheden. Voor te ja, dat. weet je. Ja. Dat, um, ja. Het is, ik, ik ben begonnen met, bij CFM gewoon eigenlijk met, met, met, met programma's presenteren. Uh, toen s'avonds, ik weet niet of dat er nog steeds is trouwens... tussen App en Vloed. Ja, ja, ja, ja. Heerlijk, heerlijk programma om te doen. Ja. Helemaal toen met die, met die, met die, met die in, de, in de watertoren. Want dat stond onderzoek dus een hele dikke soundprocessor. En dat altijd ja Ik was soms onder de indruk van mijn eigen stem. Uh, <lacht> ja, ja, fantastisch, ja. En toen later... Toen, toen, uh, het ging niet zo goed met CFM op een gegeven moment. Uh, uh, uh, uh, uh, uh, er stonden eigenlijk in het verleden altijd van die, die cassettewisselaars die dan de, de, de nacht ja. non-stop deden. Nou, die, die, die stonden stond die liepen vast of die gingen jengelen. Toen kwamen de, later kwamen er cd-wisselaars, maar die bleven op een gegeven moment de cd's hangen. Dus dan zet je daar een avond naar nou, iets nou, hangende cd te luisteren, ja. zeg maar. Of, of die, die, die, die, nou goed, dat ging dan weer... Steeds 10 seconden hetzelfde. Ja, vreselijk. Ja. Ja. En, um, maar ja, er was ook geen geld om, om gewoon goed te investeren. En toen ik denk misschien dat dat wat het belangrijkste is geweest dat ik gedaan heb voor CVM. Ook door mijn ervaring met ook acquisities doen, mm. cold-call acquisities doen, zeg maar. Wat ik toen bij Manpower geleerd heb heb ik gezegd van, ja jongens, we moeten gewoon geld binnenkomen. Punt, klaar. Want anders gaan we het gewoon echt niet redden. En toen ben ik gewoon echt... Uh, ja, met de, met, heb ik wat voorstellen gemaakt. En, en, en met behulp eigenlijk ook wel een beetje van, van het bestuur van CVM Er zat ook nog Gert van Kuik zat erin. Oh ja. Rob Wij. Een aantal mensen die gewoon heel goed uh, zeg maar geworteld waren... in, in de Zandvoortse samenleving. Hmm. Waarvoor het voor mij heel makkelijk, binnen, uh, makkelijk was om binnen te komen bij ondernemers. Dus bij Theo van der Laan, van de HEMA, oh ja. uh, bijvoorbeeld... Uh, Circa Sandvoort. Ja, circa Sandvoort, Leo Heino, uh, Jaapie Kroon, vis, Kroonvis, oh ja, ja, ja. HBR, uh, Confetti. Uh, de gevestigde namen eigenlijk. Allemaal gevestigde namen. Ja. En ik moet zeggen dat ik daar in een relatief korte tijd... echt serieus veel geld heb binnen kunnen halen voor de omroep. Hmm. Waardoor we gewoon weer, weer konden investeren en... en, en uh, uh, ja, weet je, dus dat, uh, dat, dat was eigenlijk best wel leuk om te doen, spannend ook om te doen. Ja, dat lijkt me ook wel. Uh, maar ja, gewoon met een beetje een letverhaal. en ik dacht, ja, nee, heb je, ja, kan je krijgen, ja, weet ja, je wel. Ja. En, uh, dus, dus toen kwam er gelukkig weer wat geld binnen en uh, konden we investeren in een fatsoenlijk non-stop systeem, zeg maar. En uh, ja, dat, dat heeft de omroep wel verder geholpen. Mm. En, en daarna ben ik, zeg maar, gevraagd om programmaleider te worden. Uh, en, en, en, uh, maar toen moest er ook heel veel gebeuren. Uh, ja. Want, want uh, we, ja, je moet als lokale omroep natuurlijk voldoen aan een bepaalde percentage aan informatie. Ja, 50% he, zelfs. Ja, en dat ja. haalden we echt bij lange na. Nee, mensen zaten niet. echt heel veel van, ja, we vinden het leuk om muziek te draaien. En dat vond ik ook hartstikke leuk over natuurlijk. Maar ja, dan gingen we de, de oorlog niet meer winnen natuurlijk. Nee. Dus we moesten <laughs> de boel echt ja. serieus omgooien. Ik ben ook nog bij het Commissariaat van de Media bezoek geweest toen. Oh. In Hilversum. Uh, moest je op het mandje komen? Ik moest op het matje komen. Zo. Uh, maar ook om, om dan... Ook, ik denk, ja, weet je, ik, ik kan daar gaan in de hoek gaan zitten... en geslagen worden gaan zitten huilen. Maar ik denk, ja, moet ik ook van de gelegenheid gebruik maken... om te vragen, van, hey, maar hoe kunnen we dat dan het best aanpassen? Nou, ja. En ook om, om te laten zien... dat we eigenlijk uh, wel goede wil hadden. Mm. En, en, um, en, en dat, is toen, dat is toen ook wel gelukt. We hebben dat percentage ook wel flink naar boven kunnen krikken... met, met blokken, met informatie erin... En, en programma's wat anders gaan doen... Ook hier en daar wat mensen gevraagd om uh, misschien ook wat anders te gaan doen. Dus het, ja, je maakt ook niet altijd vrienden op dat moment. Nee. Dat realiseer ik me donders goed. Maar ja, weet je, het was ook uh, om, om die, die, die, de omroep een beetje te laten overleven. Ja, ja, ja, ja, en, uh, ja dus dat, uh, uh, dat, is, dat is toen wel aardig gelukt. En uh, ja. ja, we hebben hele leuke programma's gemaakt. Ook natuurlijk Langweerlijk. Ja, ja, ja. Nou, daar gaan we het zo over, over hebben. <laughs> Even kijken wat ik uh, klaar heb staan. Uh, ik dacht, uh, deze. Even een kleine break hier op uh, ZFM, T-Org, ZFM, Ron, ja, ja. En uh, nou, even meneer op piano. Is afkondigen. Songs of Dreaming van Angelo zijn achternaam kan ik niet uitspreken. Dat had ik dus heel vaak, Ron, met uh, uh, die New Age muziek. Dat, die, dat is internationaal. Ja, uh, ja, en dat ja. komt over de hele wereld. Dat uh, kwam met me toe. En, uh, maar vroeg me niet om hun uh, artiestenamen uit te spreken. Of uh, de namen van de dus, uh, albums. Want niet te doen. Niet te doen. Een beetje jammer, daar daarom sturen ze die dingen op. Ja. <lacht> Lekker dan. Ja, maar ken je een, een meneer uit India, weet je wel. Die, ja. die Indische mensen hebben een hele lange, hele lange achternaam. Daar is, dat is uh, Ik vind het heel knap als ik kijk wat is naar Bollywood. Ja, en, en dan leuk, dat ja, dat is heel leuk en dan hoe ze dat allemaal uitspreken. Dus, uh, ik vind het waanzinnig knap, maar mij lukt het niet. Nee, nee wij, ik werk ook uh, maar daar komen we misschien later nog over met van veel mensen uit, uh, uit uh, India. Ja. En we hebben allemaal afkortingen voor die namen. Want dat is inderdaad niet te doen. Nee. Oh ja. ja. <laughs> Kijk, dat, dat, dat, dat, dat, dat is wel interessant ja. straks. Ja. Vooral in het tweede uur gaan we het daarover Securitas uh, uh, hebben. Maar wij gaan voorlopig terug naar uh, ZFM. Uh, tegenwoordig ZFM. Jij was daar programmaleider En ik zei het uh, net al. Jij hebt me toen aangenomen en... Uh, we hebben toen uh, met elkaar... Uh, heel veel... Uh, of de nodige... Uh, uh, radioavonturen... beleefd. Uh, met name... Uh, jij nam mij aan als autosportverslaggever. Ja ja, ja, ja, ja, Kan je dat ja, nog herinneren? Nou, zeker. Want volgens mij hebben we elkaar voor de eerste keer gesproken. Ook in de watertoren. Als ik, uh, op, dat op, op, zou goed kunnen, ja. ja. En, en uh, ik weet nog dat je bij Haarlem vandaan kwam. Haarlem ja. 105. Ja. Uh, en je daar niet zo heel erg mee naar je zin had. Nee. Laten we niet in detail gaan verder. Nee. <laughs> <laughs> uh, en zoiets had van, ja, ik wil wel, wel heel graag radio maken. En uh, nou ja, omdat natuurlijk Zandvoort ook een uh, circuit had. Uh, en, uh, ja. en die kwam al op het circuit, hè? Ja, precies. Dat, weet je. Dus, uh, ja, maar, weet je. De, dit maakt sense. Ja. En, uh, en bovendien, uh, ja, wat ik al zei. Uh, we hadden ook echt wel heel erg behoefte. Uh, om mensen, zeg maar. toen binnen de club te houden. die, die ook inderdaad redactioneel werk konden doen. Mm. Om ervoor te zorgen dat die informatievoorziening. Uh, ja, uh, ja, een, een meer prominentere rol ging spelen. Ja. Ja, uh, uh, zeg Rob, maar. Uh... Nou, je hier toch bent, wil ik je toch eens vragen. Want wat mij zo ontzettend verbaasd heeft, al uh, 30 jaar lang. Oh ja. <laughs> dat ik was namelijk de allereerste autosportverslaggever bij CFM. Uh, er was geen, niemand in Zandvoort die dat deed. Uh, ja, kijk even naar je reactie op je, je body language, ja. <laughs> meneer. Mensen vertrekt geen spier. Maar, dus, uh, uh, maar hoe kwam dat? Hoe kwam dat dat er helemaal geen, geen zandvoort naar het circuit ging om voor de radio verslaggeving te doen? Er moest er een, weer iemand uit Haarlem komen? Huh? Ja, een slime hartstikke. Ik weet het echt niet, joh. Nee, nee. En als je het zo zegt, dan denk ik van ja, het is eigenlijk best raar. Maar ik, ik, ik het is natuurlijk wel als, als er wel wat, wat activiteiten waren, weet je dat dat er wel aandacht aan steed werd, maar maar niet echt zeg maar uh, in de diepte, um, zoals we zoals we dat later gedaan hebben zeg maar. Dus maar ja en waarom weet ik niet. Uh, nee. Ben nou nee. nee, ik ga okay. het niet weten. No. Het is ook natuurlijk, uh, weet je, ik ben ik ben ook, dat is niet als excuus gezorgd maar ook wat wat later zeg maar bij bij de bij die bij die club uh, terechtgekomen zeg maar. En uh, dus ja, nee, ik, uh, ik weet het niet. Oké. Okay, <laughs> nou ja, die radioavonturen dat bestond in, in ieder geval in dit geval uit dat wij naar de met een hele. Uh, zo'n bakwagen en, ja. en Timon naar het circuit togen ja. om daar een uh, studio op te bouwen. Een verbinding te leggen ja, met de ja, uh, ja. met, uh, met, uh, studio in uh, de Watertoren of uh, in het Raadhuisplein. Ja, het Raadhuisplein of Badhuisplein. Badhuisplein. Badhuisplein. Ja, ja, ja, whatever. Ja, ja. Maar goed, die... Um, nou ja, en daar hebben wij natuurlijk hele weekenden, we waren wel drie of vier keer in, de, in een jaar ja. op het circuit. Hè? Ja, dat was leuk. Dat was leuk. Ik heb heel veel leuke dingen gedaan, uh, überhaupt met allemaal met, met dingen die ik bij de radio gedaan heb. Maar dit waren echt wel de hoogtepunten, zeg maar. Hmm. En, en dat had uh, te maken met, uh, voor mezelf even, toen ik uh, voor de eerste keer eigenlijk op het circuit kwam ik was natuurlijk wel eens een keertje op het circuit geweest maar meer als toeschouwer dan ja. maar ik kan me nog herinneren dat was toen de de de, de formule 3 hmm. de masters ja de masters ja. En, ik, en ik ik weet je ik had echt geen flauw benul van wat voor wat voor wat voor circus zich daar afspeelde dus toen ik daar eigenlijk ook voor de eerste keer kwam had ik echt zoiets van wat gebeurt hier in de <lacht> godsnaam weet je wel ja, ja, ja. wauw en als je daar dan um, en en, en um, we mochten toen in het begin mochten we ook echt overal bovenop staan, ja. letterlijk en figuurlijk. Want ja, het begon, het begon allemaal net. We, we, we, ja, ik, ik weet niet. We, we, we kregen enorm veel vrijheid natuurlijk. We ja. stonden echt letterlijk daar, zeg maar, in, in, in, bijna in die pitboxen daar. Mm. Uh, en dat was wel heel erg gaaf. Dus dat, dat maakte al heel veel indruk op me. Uh, maar wat misschien wel het allerleukste was. Uh, uh, is is, is, is de, het enthousiasme, de passie? Waarmee mensen gewoon dat aan het doen waren. Want we waren inderdaad met, met, met, met, met een groepje van, ik denk, tien man... Ja. die uh, super enthousiast waren allemaal. Weet je, met, met, met, met Rijn van Lunt, Pim Bergkamp, uh, Kees uh, Stam... van Amstel eigenlijk, moet ik zeggen. Ja, ja, de, Andor, nou, jij dan natuurlijk, Jaap Koper... als, ja. als, als de vliegende reporters. Michel Kalfvlager. Miesje Kalfvlager de grote te vergeven, technicus. Anders ja. werkte er helemaal niks mee. Nee, dat was eigenlijk altijd de rust zelf, Michel Kalfvlager. Nog steeds. Nog steeds, ja. Nog steeds. ja, ja ja, ja, ja hij is ja, geweldig. Ja, ja, ja. Ja, hij zit nog steeds in de. In de even zijn lijntje, maar hij nog steeds in de, in de uh, techniek, hè, eigenlijk. Ja, ook. Hij is uh, directeur bij uh, Jacot, uh, Audiovisueel. Dus uh, dat, uh, dat doet hij helemaal goed. Ja, ja, ja. ja, ja, ja, ja. Dus hij is, hij is er altijd allemaal mee bezig geweest. Dus en ik, uh, ik was ook. Uh, voor mij uh, was, was een van de dingen die ik ook. Uh, toen uh, ik heb hem ook gevraagd. Ik zei: joh, weet je, uh, de, een, een radiostation heeft een, een hoofdtechnicus nodig. Ja. En ik zou heel graag. Uh, vind je het wat weet je wel en ik ken de michel al heel goed is ook een van mijn beste vrienden nog steeds en, um, want wij deden ook uh, licht en geluid voor u allemaal samen. Zeg oh, okay. ja, ja. Uh, dus dus uh, ja, toen heb ik hem ook gevraagd om. Ik uh, kom erbij. En uh, ja, dus dat, uh, dat is zo gezegd, zo gedaan. Gelukkig. Ja, jullie waren echt een, bijna een tweeënheid. Ja. Uh, jij, uh, zeg maar, het, uh, het organisatorische gedeelte. En hij, het technische gedeelte ja. van de omroep. Ja ja ja, ja, ja, ja. Korte lijntjes. Ja, dat ging. Uh, dat ging uh, dat werkt goed, hè? Dat ging heel goed. Ja, ja, ja. ja, ja. ja. Nee, en. en uh, maar, maar wat ik wilde zeggen. Weet ja. Dan ga je met zo'n groep mensen, ga je erheen. Je hebt al, de voorpret is al fantastisch, natuurlijk. Ja. En het werd steeds gekker. Weet je wel, die dingen werden voorgeproduceerd. Weet je, uh, natuurlijk, Rijn en Pim, die dan al die dingels in elkaar gingen ja, ja, fietsen. Ja, ja inderdaad. Ja. ja, dat was echt, echt fantastisch. Ja. En dan uh, zat je daar de hele dag. Deed je ook live vanaf uh, die, die, die frietent daarachter. Die, ik weet niet, die zal er niet meer zijn. Van Bleke Molen, Ja, Van Molen. oh ja? nee. nee. Oh. oh, Ron, dan moet ik je even corrigeren. Dat heb ik één keer tegen Michel Blekemolen gezegd. Huh? Huh? is een frietent. Oh. Hij floppert bij me naar de strot, uh, Nee, maar het was een waanzinnige locatie om daar ja. te staan natuurlijk. Want dan kwam je binnen en stond ja, stonden mensen toch altijd even te kijken. Je stond er ook middenin. Je, ja. hoorde, je hoorde ook ja, paddock, hè, ja. de Maar je zag, je zag alles lopen, weet je wel. Ja. Dat, dat, dat, van de coureurs, de herrie om je heen. Al het kalf kwam op zijn fiets, gewoon binnen fietsen. Ja, ja, ja, ja, ja een mooie gast. Ja, ja, ja. Dus, weet je, dat mijn allereerste keer uh, dat ik in het eten. ...daar die bliegementen van meneer Blekemolen uh, mocht uh, uh, werken. dat was uh, Toen werkte ik nog voor Haarlem 105. En toen ging ik op de fiets met uh, Gieltje Belen. Michiel Belen, die ja, ja, ja. Uh, nu uh, ook een bekende Nederlander is geworden. Net zoals uh, Kees Stam op Kees van Amstel. Ja. <laughs> en... Um, uh, nou, wij met een, uh, een, een zender en heel veel masten want we moesten natuurlijk heel veel stralen. Ja. Maar het lukte wel om vanuit uh, die kuil eigenlijk, wat het is, dat paddock, ja, uh, ja, ja. naar Haarlem te zenden. En zodoende, uh, ja, toen het helemaal stond en werkte, had uh, Giel niks meer te doen. Maar ik had natuurlijk mijn verslaggeving. Ja. En zo bleven wij dan. Uh, nou, dat hebben we één keer gedaan op een zonovergoten uh, dag. En uh, op het terras bij, uh, bij ja. dat was. Hè. En daaruit is eigenlijk toen later nog. Dat we binnen ieder geval netjes konden zitten met een, met een studio. Ja, ja dat was te gek. Ja. En ook, ook, ik bedoel, kwalitatief waren het echt goede programma's. Het zat goed in elkaar. Weet je, het was informatief. Het, het, het, het klopte echt wel. Ja. En dan het allerleukste was natuurlijk dan op een gegeven moment dat je zo'n weekend achter de rug. Ja, dan met z'n allen even gewoon afpilsen. Ja, en en ja. even een saté eten. Ja. En dan even de verhalen, weet je wel. Ja, dat, ja. Maar dat, dat maakte, maakte het wel heel leuk, vond ik. Dat, dat, dat, dat je echt met, met die ploeg, met z'n allen, weet je wel, ja. als team. Um, uh, dat, uh, ja, dat, uh, dat maakte, nogmaals, ja. kwalitatief, informatief, gewoon goed programma zoals het hoort. Ja. En dat, dat was echt heel gaaf. Daar kon ik echt uh, daar kon ik nog dagen van nagenieten. Dat. Ja, ja, dat, ja, dat, ja, dat, uh, ja, ja, ja. Dat vond ik, ja dat was, daar heb ik heel erg van, heel erg van, van genoten. Je had het over de Formule, de Masters of de Formule 3, ja. En uh, nou, dat was natuurlijk inderdaad, uh, dat hebben we één of twee keer gedaan, denk ik. Niet zo heel veel, maar... in ieder geval de laatste... toen Tom Coronel won... Ja. die race, dat was... Oh, dat kan ik dat, me nog herinneren. Dat was legendarisch, dat Randall Lawson... Uh, daar verslag uh, ja. uh, van deed. Uh, en ik, ik was een beetje... zijn aangever... En we de hele race van de Formule 3 hebben we verslaan. Er zat nauwelijks muziek in. Er zat inderdaad... Ik heb nog wel eens een piepje me van dat geschreeuw van jullie. Ja. Ja, nee, maar dat kan ik me echt nog herinneren. Dat, dat enthousiasme wat, wat daar toen in zat. Ja, ja. En toen dat ook Coronel nog won. Ja. Ja, je, je, Mooier had het niet kunnen nee, zijn nee, precies, natuurlijk een beetje. Nee, Alles klopte. Alles klopt, hè. Mooi weer. Honderdduizend ja. man op ja. het circuit. En ja. Nou, ja, dat was natuurlijk één groot feest. Ja. Dat, ja, het bier was niet meer aan te slepen achteraf. Nee, nee, nee. Nee, dat, uh, maar ik, goed, was had je eigenlijk <laughs> nog andere evenementen, of was het, zeg maar die autosport wel uh, super belangrijk uh, geworden voor CFM? Ja, wel. Maar wat weet je, wat ik ook altijd heel veel plezier aan, wat ik altijd leuk vond om te doen, ook zelf, uh, was ja. uh, gewoon die uitzendingen zeg maar op locatie, op zaterdagochtend, oh, eerst ja. vanuit Café Nuf, ja. later uh, naar naar Faber, naar Hotel Hoogland. Ja. Ik vond het eigenlijk uh, iedere iedere zaterdagochtend vond ik dat leuk. Ja. En uh, um, de, de, ja, dan ging je daarheen, je ging je spulletjes op. Zetten. het was het was redactioneel goed voorbereid door door familie sandbergen vaak en en ja weet je dan dan, dan in het begin werd het nog gepresenteerd door de toenmalige voorzitter van cvm rob wij okay. wat, wat echt een ah, een hele goede interviewer was ja. en en en dat werd dat werd afgewisseld met elisabeth burkhardt volgens mij toen. ja ja helaas ook helaas overleden inderdaad ja, ja. veel te vroeg ja. Um, en, en, uh, maar dat was altijd leuk, weet je. Want je zat dan toch midden in het dorp. Mensen kwamen aan. En, ja. en daar zag je echt. dat, dat ja, Ik denk dat dat wel een heel belangrijk programma ook voor CFM was. Weet je? om, de, om Even los van het feit dat het leuk was om te doen. Ja. En interessant was om te doen. Uh, ja, zat je midden in het dorp en je nodigde iedereen uit. En iedereen, uh, de, de meeste mensen kwamen ook. Ja. En later dan is, is dat verhuisd naar, naar Hotel Hoogland. Ja. Uh, vlak uh, onder de Watertoren, om het zo maar te zeggen. Ja, dat was ook leuk. Ja. Gewoon Een hele andere locatie weliswaar. Iets minder in het centrum. Maar toch ja, wel ja, gaaf om te doen. Ja. En um, in het Hotel Hoogland. Ik weet niet of dat nog in jouw tijd was. Maar toen hebben we daar eigenlijk ook nog groter uh, producties gemaakt. Door bijvoorbeeld politieke avonden. Uh, van, uh, tot er weer uh, gemeenteverkiezingen aan zaten ja. te komen. En dus, uh, met het zweet in mijn bilnaad uh, ging ik... Ik daaraan beginnen, want ik had het en nog steeds niet helemaal geen verstand van, maar het is maar dat was wel heel heel boeiend om dat ja. mee te maken. Nou ja, over politiek gesproken, wat, wat ik ook altijd erg leuk vond, en daar nam ik gewoon ook echt een dag vrij voor. Was als de lokale gemeenteraadse verkiezingen er waren, hmm. dat we ook zelf exit polls deden, oh ja. die ook echt behoorlijk accuraat waren. Oh, Oké, okay. dus ja, ja. ja, dat, dat was echt kikken, en ja. dan continu, weet je wel, mensen vragen, interviewen de hele dag eigenlijk uitzenden. En dan uh, s'avonds uiteraard naar het gemeentehuis uh, ja. weet je, om, om, de, om er bovenop te zitten. Als dan uh, de, de definitieve uitslag, zeg maar bekend werd gemaakt. Ja. Uh, drama's meegemaakt daar. Goh. O oh, ja, nou ja, we nog Weet nog, uh, ja? hij nou die man van de D66? Uh, Ham. Hand van Leeuwen? Hand van Leeuwen inderdaad, ja. Hij is al wethouder geweest. Ja, ja. ja, ja maar ook een goede, tenminste vond ik uh, een mooie, mooie, mooie politicus ook. Ja. Ook met een warm hart voor de omroep, uh, by the way. En uh, ja, ik kan me nog herinneren dat hij, dat hij echt net zeg maar een, een, een zetel kwijtraakte oh. En uh, toen wilde we interviewen En toen, uh, nou, toen ik, ik, ik, ik liep net niet uh, met die microfoon... Uh, <lacht> uh, yeah. Ja, Kom. ik begrijp wat ik bedoel. Ja. Geweldig, geweldig. Ja... Uh. Dus uh, ja, dat waren uh, zeg maar nou, turbulente jaren. Gaat misschien wat ver, maar het, het was wel uh, er gebeuren genoeg. Verstrooiend. Ja, verstrooiend. <laughs> ja, ja, ja, ja, ja, In hoeverre heeft het uh, jou ook uh, uh, zeg maar ook je bijgedragen aan je persoonlijke ontwikkeling? Nou, best wel eigenlijk. Uh, zo, zo en zo natuurlijk, omdat je, je veel meer bewust wordt wat er in je omgeving speelt. Nou, waarom ik zelf nogmaals zo zo niet in Zandvoort, maar toch, het is, het, is, het is omgeving. Maar wat ik er wel van geleerd heb, is dat, uh, dat ik soms ook wel een beetje gas moest terugnemen. En, en, en ja, wat ik daarmee bedoel is, is je werkt wel met een, een ploeg mensen, zeg maar vrijwilligers. Ja. En daar heb je toch uh, een andere jargische verhouding mee... als dat je echt een manager bent, zeg maar. Nou, nou ben ik sowieso nooit een manager geweest. Dus ik ben een manager, dus je moet het doen. Ik, mm. ik ben een redelijk uh, een... een, een uh, ik hou van participerend uh, management, zeg maar. Ja. Maar met, een, met, uh, met vrijwilligers... ja, weet Je je moet natuurlijk ook altijd wel uitleggen aan mensen... dat joh, vrijwilligheid is geen vrijblijvendheid. Ja. Dat is een hele belangrijke regel die geldt. En als je zegt dat je iets doet, moet je het ook doen. Ja. Uh, en, en, en het is radio, dus. En, ja. en als je een, een, een platte programmering hebt, van, uh, ja, dan ben je natuurlijk. Moet je wel je dingetje doen, ja, natuurlijk. Ja, ja, ja. Nee, en, en dat, dat is. Ja, zeg, dat is dat het, het, het meer. Uh, op een gegeven moment. Ja, weet je, ik kon er altijd wel eens een beetje, beetje, beetje, beetje strak in zitten. Zo van, ja, maar het moet gebeuren. En, en ja, zo gaat het dan niet altijd. Nee. En daar heb ik dus wel, wel van geleerd ook. En, en dat, je, ja, dat je er wel respectvol mee om moet gaan. En, en later ook, dus een beetje, beetje, beetje insight, uh, dat ik ook wel eens heel strak ergens in zat. En, en, en achteraf dacht van, ja, weet je... Uh, je had er misschien wat minder strak in moeten zitten. Mm. Mensen wat meer de ruimte moeten geven. wat meer begrip moeten hebben. Ja. Omdat eigenlijk iedereen die daar zat. Dat ook, wel, ook wel, wel de passie van die persoon was om dat te doen. Ja, Het is vrijwilligerswerk. Dus je doet, je doet, dat, uh, je doet dat ergens voor. En ja. het is dan denk ik misschien ook het verschil van inzicht in hoe uh, we radio maken. Hoe bedoel je? Nou ja, dat, dat een, de een die denkt van. Uh, kijk, jij als programmaleider had natuurlijk het totaaloverzicht. Ja. En, en je had zoiets van: ja, ik heb nog het commissariaat van de media <laughs> ja. in mijn nek hangen. Ja, uh, iets uitleggen aan, aan het PBO en het programma. Ja, ja, het, ja. We ja, gaan inderdaad. Ja, ja en, uh, uh, ja. en wilde het radiostation overleven? Kunnen overleven, dan moeten we eigenlijk 50% per uur ja. uh, informatie. Dat is natuurlijk heel In veel. veel is, ja. Voor een dorp als Zandvoort is dat ja. heel veel. Er gebeurt ja. er gelukkig veel, maar het blijft heel veel. Het is heel veel, inderdaad. En, uh, nou ja, en als we dan. Uh, nou ja, ik zit te denken, we hadden natuurlijk ook nog eens een. Uh, een, een klassieke van uh, Jacques Jomans ja. die, uh, maar dat telde wel mee hè als uh, ja dat werd ook iets cultureel zeg maar ja, inderdaad ja ja. Ja, ja ja ja dus dat uh, dat uh, dus dat, dat dat was goed inderdaad ja, ja. Maar andere programma's, ja alleen maar popmuziek, dat, dat, dat telde niet natuurlijk. Hè. Nee, en dat was wel eens lastig, weet je wel. Dat je mensen daar wel op aan moest spreken. Of ja. zeggen van, ja weet je, misschien is er, is er geen plek meer hiervoor. Ja. Terwijl die mensen dat wel met, met ook met, met ja, die, die, die, ook hun lol uithaalden, ja, weet je wel. Dan neem je toch iets af van mensen. Ja, ja, dat ja. wil je eigenlijk liever niet, ja. maar ja. Kiezen of delen. Zo is dat. <laughs> uh, wij gaan uh, naar. Ja, we zitten op. Uh, even, bijna aan het eind van dit eerste uur alweer, rond. Ja, ja, het gaat snel, hè? Het vliegt als het gezellig. Is. Ja, ja, ja. Ik ga afsluiten met uh, dit uur in ieder geval. Met muziek van twee dames uit Scandinavië: Josephine en Trine Opsal. Met unbroken dreams. Uh, en uh, ja, hoop dromen vandaag. Maar <laughs> goed, het zijn zo. We spreken je straks naar aan de andere kant van het nieuws. Eens even kijken en dan moet even een schuifje open zitten. Dat werkt ook zo hoor, bij de radio. Je moet wel een schuifje overzetten. Ja, dat is ook niet veranderd. Ja. <laughs> Thank mm -hmm. you.